Denken, ja, dat waren nog eens tijden voor de pannenkoekenhaus. Marcel, twee uur van toestand in de dans, wat ga je doen? Ik ga in ieder geval uh, Harry Lemmen bellen, want die schijnt met een fantastisch album bezig zijn en, en ja, daar wil hij wat over vertellen. Leon, wat gaan we doen? Samen met Ron, de, de langste, nee nou nee, kosten herom, kosten paartyagenda van de maand. Voor Leon en wat gaan we doen? Ja, we gaan even vragen aan Ruud Wijken van de Jazz. wat het eigenlijk het verschil is tussen de Jazz en de nootjes Jazz. Ja. Dat is inderdaad, dat is dat nieuwe festival wat in Den Haag is. Waar, wat ik... Is gewoon de beste vraag die je had kunnen verzinnen. Ongelooflijk. Toestand inderdaad, tweede uur. Zoals we eerder gemeld hebben, we tegenwoordig een draaiboek in de show... en dat betekent dat ik me aan het draaiboek moet houden. En hebben we iemand uit Den Haag aan de telefoon. Waarom, Ronnie Stuts, hebben wij iemand aan uit Den Haag aan de telefoon? Ja, we hebben Ruud Wijker aan de telefoon, als de grote man achter de Heek Jazz. Hallo, Ruud. Ja, goedenavond. Goedenavond, Ruud. Um, ik heb even een aantal brandende vragen. Uh, dit weekend is de Heek Jazz. Um, wat kunnen we komend weekend uh, verwachten? Uh, in de eerste plaats krijgen we een, een festival met een eigen gezicht waarvan ik zeg dat het nog niet zo heel vaak uh, op deze manier georganiseerd is. En uh, dat wordt omgeven door uh, muzikanten, artiesten met gewoon een hele grote, goede naam. Maar ook uh, met allerlei andere uh, leuke, interessante dingen. We doen heel veel aan kunst. Ja. We hebben live art. En het gaat als een soort uh, rode bazaar door het hele festival heen. Ja, we proberen uh, uh, zeg maar op alle bestaande uh, festivals toch iets nieuws te verzinnen. Oké. Okay. Uh, en als ik uh, goed geïnformeerd ben, is het uh, de tweede editie. Tweede editie, dat klopt. Oké. Okay. Um, wat verwacht je qua opkomsten uh, komend weekend? Uh, nou, wij hadden een, een planning gemaakt. dat Wij uh, wij wouden heel graag twee keer 7.500 mensen trekken. 7.500 mensen vrijdag, 7.500 mensen zaterdag. Maar daar zitten we inmiddels uh, ver overheen. Dus uh, vooralsnog zijn we buitengewoon tevreden. Ruud, natuurlijk, zeg maar even, de, de meest voor de hand liggende vraag, hè? <laughs> <Yes>. <laughs> ik, hoef, yes. ik hoef hem eigenlijk niet eens te stellen, want je weet, je weet meer of meer... Den Haag, noord Jazz. noord Jazz vertrekt ah, naar Rotterdam en eh, dan ontspringt dit. Is, is, dat een, is deze voor de hand liggende conclusie ook hoe het zit? Ja, uh, dat weet ik niet. Uh, eigenlijk stel je de vraag aan de verkeerde man. Uh, noord Jazz heeft een, een keuze gemaakt om, uh, om groter en, en anders te gaan. Ja, die keuze respecteer ik. En... Natuurlijk is er een grap ontstaan. En natuurlijk uh, uh, hebben wij hier in Den Haag... een enorm fundament op het gebied van, uh, van jazz. Ja, en daar heb ik wel gebruik van gemaakt. <lacht> maar ja, dat kan ik niet ontkennen, dit gebouw en jazz. Dus dat doe ik ook niet. Ja, hey, en, en uh, voor, voor de luisteraar... Wie is dan die Ruud die ineens zeg maar even regelt van... joh, jij komt optreden, jij komt optreden... en er komen gewoon meer dan 15.000 mensen in twee dagen tijd. Bedoel, wat is jouw achtergrond? Hoe doe je dat? Ik ben uh, uh, 28 jaar bij uh, Noordjes Jazz uh, betrokken geweest. Cool. Dus ik ben ook niet iemand die zegt van... goh, we gaan eens wat leuks doen. Nee. Wij, uh, wij zijn uh, met ons team zijn we gewoon uh, heel erg ingeschoten... De enige plaats waar ik het zou willen doen, dat is hier in het World Forum, oftewel het oude congresgebouw. En daar zei ja, en die kans heb ik gegrepen. En vorig jaar hebben we een hele leuke start gemaakt. Ik, daar, daar, daar ben ik heel tevreden over. En uh, wij mogen nu zeggen dat wij uh, lekker aan het groeien zijn. We krijgen een hoop aandacht. En uh, ja, dat is Ruud Wijk niet. Dat ik nou benieuwd ben, uh, Ruud, uh, naar welk optreden kijk je eigenlijk zelf uh, vooral uit? Um, op vrijdagavond uh, Spirogyra vind ik... Uh, ja, vind heel ik ook, ja, vind ik ook, ja. En hun nieuwe cd wordt hier gelanceerd, maar ook naar vooral kleine dingen. We hebben vanmiddag, uh, heeft een jongen uit uh, San Francisco of L.A., een van de twee, Sebastian, die 17 jaar, heeft hier uh, gerepeteerd. Ja, en dan denk je, jeetje, waar haal je het uit? Kom uit je tenen. Nou, dat zijn dus optredens van, van, uh, van muzikanten, zangers, zangeressen... die nog niet helemaal bovenaan de top staan. Ja, en die geven het. En, en dat is het mooie van, uh, van muziek. En dat vind ik het mooie om, uh, om live te gaan kijken. Ruud, als ik zeg dat jij gewoon een muziekdier bent... ...die gewoon hele leuke dingen aan het organiseren is... ...en dat jazz bij jou door de aderen stroomt. Heb ik het dan een heel klein beetje goed? Ja, het is, uh, dat is eigenlijk juist. Ik ben op mijn achtste begonnen met muziek. Nou, mijn nadeel is, is dat ik geen noot kan spelen. Maar, ja, dan moet je het op een andere manier doen. <lacht> dat is dit geworden? <lacht> <lacht> Wat jij niet weet Ruud... ...is dat geen uitzending uh, van de toestand in de dans compleet is... ...zonder dat waarde collega Marcel Wijnsteker zich ermee bemoeit. En ik moest van hem een plaat uh, scherp zetten. Marcel, dat is welke plaat? De... na een plaat van het nieuwe album van Max Satie. Eén van oh, mijn exactly. favoriet. Die speelt bij ons, hè? Kijk, nou. kijk. Dat is niet voor uh, niks, natuurlijk. Het is, is... is echt weer... Dat is nou weer van die leuke dingen. Die, uh, dat is echt zo'n coming bandje. Die hebben jij wel één klein hitje gehad. Maar ja, die staan bij ons gewoon op het podium van uh, DJ Maestro. Oké. Okay. hey Ruud, ik zeg dankjewel. En we gaan hem gewoon draaien. En uh, ik, ik hoop er gewoon uh, uh, uh, toch binnenkort even te komen sneak bij je. Hartstikke leuk. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. een soort muziek hoor moet ik altijd aan Harry Lemonade denken. Heel gek is dat. Harry Lemonade, stem uit het verleden. En volgens het hele team hier aan de overkant hangt je aan de telefoon. Harry? Rodan. Het ja, niet geloven. Het is gewoon bijna, bijna bangelijk dat het gewoon klopt. Ik zeg met gepaste trots... Harry, welkom in de show. Dank je, Het is uh, mij ook een eer om uh, in je show te zijn. Het moet niet zo gekke worden. Rotterdams meest ondergewaardeerde producer... Waarde de collega Marcel Wijnstekens gaat jou doorzagen? Oké. Okay. Heeft hij net zijn mond vol met Rosé? Zo, dat, dat Ik kan toch gewoon praten? Tuurlijk. jij kan dat allemaal. <laughs> Tegelijk. Wa waarom zeg je dat, Ronald? De meest ondergewaardeerde producer, DJ van Rotterdam. Ga, ga je nu mij interview of ga je hard houden? Nee, maar uh, ja omdat er niemand bijna weet dat Harry gewoon uit Rotterdam komt... en dat hij gewoon over heel de fucking wereld eruit is op zijn website leest... en dat ik een beetje supporting ben naar die man. Ja, en jij vindt dat dat, dat in Nederland te weinig gebeurt? Zo? Ja, als ik het voor jou ook niet op een briefje schrijf, dan valt het kwartje ook niet, hè? Nee, maar ik ben het met je eens, maar ik wil het nog even benadrukken. <laughs> Goedenavond Harry. Kom erin. Hallo. Jij bent met heel veel projecten bezig, hoorde ik uh, vanmiddag aan de telefoon. Ik bedoel... Even, even ter opfrissing, ter verfrissing. wij hebben een leuke uh, ja, verleden gehad samen. Ik schreef een recensie over jouw plaat. Uh, er stond een track op, New York, New York. Die staat, die draait nu op de achtergrond. Mm -hmm. Wat gebeurde? Jij schreef die track voor 2000. Of in 2000, toch? In 2000. Ja, nou, in 2001 uh, gebeurde er iets ergens in New York op 11 september. Ja. En dat is een klein beetje de reden waarom die plaat daar nooit is uitgekomen, toch? Uh... Ja, hij zou uitkomen op Bedrock, die had hem geïnteresseerd van deze beest. Uh, uh, ja, toen gebeurde dat. India, India. Ja, maar, ja. En toen dachten heel veel mensen, zou hij het geweten hebben? <laughs> ja. ja. Nee, maar het is gewoon een hele goede plaat. En uh, ik denk dat uh, John zichzelf in de vingers heeft gesneden door hem niet uit te brengen. Nou, laten we daar we maar van uitgaan. Ik later nog tegen in uh, Italië, in uh, Rimini. Ja? Toen heeft je min of meer zijn excuses gemaakt. Want hij vond het wel gewoon een goede plaat, toch? Ja, hij vond het een goede plaat. Maar ja, zijn excuus was van... Uh, ja, ik heb veel vrienden in New York. En, en ik hou van die stad. Ik vind het... Uh, ik breng het liever niet uit. Niet nee. ja, het is jouw label, dat moet je zelf beslissen. Ja. Ik heb ook vrienden in New York. En die zeiden allemaal van... Hé, uh, het is gewoon muziek meer niet. Ja, ja. Dus, uh, Maar ik heb hem later bedankt. Want ik heb er veel van verkocht uiteindelijk. Uiteindelijk heb jij er meer aan verdiend door hem hier uit te brengen... ...dan uh, ja. hij hem in New York had uitgebracht. Nee. Nee, meer of ja, in meer. In ieder geval luidt het zo zeggen... ...Bedroppie heeft de promotie gedaan. Ja. Ja. Uh, ik heb ik niks te doen, dus... Uh... Dat heb je goed gedaan. Hey, maar wat ben je nu allemaal bezig, uh, Harry? Uh, ik bedoel, jij, ben, jij, jij bent eigenlijk voor het Rotlands publiek bekend geworden in, uh, in Nighttown. Ja. Daar draaide jij uh, samen met Ronald en Miss Monica in de... Ja, nou laten zeggen... De Michel de goudtijd. de Heij. Michel de Heij. Uh -huh. Sorry Michel. Luister ook altijd. En, en toen? En toen? <laughs> Hoe bedoel je? Nou, uh, wat er daarna gebeurt? Ja, je hebt een album uitgebracht. Ja, dat, ja, dat, was, uh, dat was alweer een paar jaar later, maar dat mm -hmm. was in de sanctuary session. En je uh, heeft het heel goed gedaan. En uh, Ja. Uiteindelijk ben jij bekender gaan worden in het buitenland. Wat Ronald ook zegt. Ja. Uh, nou, het was ook... Daarvoor was het al zo dat, dat, dat mensen Lemonade nooit echt met Nederland associeerden. Dat was al vanaf mijn eerste plaat, uh, Model 8. Ja. Zo, omdat het schijnbaar niet, niet Nederlands klonk. En uh, ja, ik uh, had mijn naam in dat opzicht misschien ook niet mee. Want Model 8 is uh, onlangs weer uitgebracht door Richard. hè? Ja. Ja. ja. Uh, hoe gaat het weer? Ik bedoel, levert jou dat nog wat op? Uh, ja. Dat hoop ik wel. <laughs> maar ja, ja, die is opnieuw uitgebracht. En het leuke is dat mensen... Dat komt door die hele minimal hype die, die er nu heerst. Uh, denk iedereen dat het tenminste van, van zeg maar de nieuwe generatie... die denkt dat het een nieuwe plaats is. Die krijgen ook heel veel boekingen daardoor. Die uh, denken echt dat ik het ja, net gemaakt heb. Wat ja. ziet, natuurlijk wel heel, heel aardig is om te weten. Hm. En nu? Ja, oh. En nu, Harry? Wat, wat uh, staat er op het programma? Wat, wat, wat ben je, je bent aan een nieuw album bezig, klopt ja. dat? Ja, um, ik ben met een nieuwe serie 12 Inches bezig, dat heet de Disco Demon series. En uh, uh, waarbij ik een beetje meer terug ga naar mijn roots. En in ieder geval, ja, uh, het klinkt net iets anders weer, maar... Harry uh, als het disco producer. Maar uh, ja, dat album uh, uh, ja, dat, dat komt er dan al als zeg maar die twaalf eentjes klaar zijn. Harry, je hebt het over je roots. Ja. Lees ik af en toe jouw verhalen op internet en je bent op een uh, op een trip geweest in, in, in daar waar jij vandaan komt, maar dat is. In een En uh, dat was een heftige trip heb ik begrepen. Ja, nou ik ben er niet, niet zelf geworden, maar mijn vader dan. Ja, ja je, en, roots. Uh, je roots. Nou ja, door. Dat is het leuke van, van, van DJ'en, dat, dat reizen. Ik bedoel, ik, ik was daar nooit geweest als, als het niet voor mijn broek was, eigenlijk. Uh, op een gegeven moment uh, werd dat verhaal van mij een beetje bekend... dat ik, dat ik, dat ik eigenlijk een beetje ja, dat ik op zoek was naar mijn familie. En het gekke is, iemand in New York, die hoorde dat. Die kwam dan weer uit Indonesië die werkte voor Satellite Records in New York. En die is op eigen houtje is die mijn familie gaan opzoeken. Uh, en heeft ze zo waar gevonden. Zijn zussen van mijn vader. Juist. En, en, en, en ja, later kreeg ik een, een boeking binnen. En Ik heb dat in één keer gecombineerd. en Inmiddels heb ik ze al twee keer gezien. En, ja, uh, heel interessant verhaal. Mu <laughs> ja. muziek, muziek heeft gewoon de wereld heel klein gemaakt voor Harry Lemonade. Ja, absoluut. Uh, ja, ik vind, ik vind dat ook wel het, het, het allerleukste aspect. Uh, waar, waar is Harry binnenkort te zien in Rotterdam? Oeh. Nou, in Rotterdam ik niet. Uh... Rotterdam loopt niet. Dus uh, zeg maar voor elke oplettende feestorganisator in Rotterdam zeg ik bel gewoon Hardy even snel. Ja, absoluut. Want ik, ik mis het draaien in Rotterdam. Ja, kan ik me iets voorstellen. Laatste ja, vraag voor Marcel en ik zeg vast dankjewel, want ik vind het echt te gek om je even weer op mijn in dit geval koptelefoon te hebben gehoord. Ja, ik vind het ook. Uh, ik, vind, ja, ik vind het jammer dat ik niet. Uh, ik had liever naar de studio gegaan. Nou, dat maar kan. dat komen we volgende nou, dan, dan keer. Toch? We gewoon bij deze over de maand uit in onze nieuwe studio. Oh, ja, want wij zitten namelijk sinds een paar weken bij Raymond. Tien weken. En ze hebben gewoon een hele nieuwe studio voor ons gebouwd. Het moet niet lekker worden. Nou. Hé <laughs> hey, Harry, nog even over. Ronald had ze net over, uh, je een mooie verhaal op internet. Hè, op, op, op website lovetoparty.l. Ik bedoel, jullie zijn samen columnist daarvoor. Komt er nog ooit een keer een verhaal van jou uit? De, ik bedoel, je schudden ze zo uit je mouwen, leek het. Zulke mooie anekdotes van een dj. Uh, nou, weet je wat het is? Het is met, met, met verhalen schrijven, net als met de muziek. Ik, ik, ik ben heel erg uh, afhankelijk van mijn mood, zeg maar. Uh -huh. en, uh, maar los daarvan ben ik de laatste tijd wel heel erg druk bezig geweest met de muziek. Uh, wat toch altijd, uh, ja, uh, als eerste aan de beurt is, zeg maar. Uh -huh. Dus, uh, uh, het wordt niet wat kalmer, ik, ben, uh, ik, ik loop vanuit het schema, zeg maar. Dus, uh, dus mensen, het begint bijna te broeien bij Harry Lemonade. Check zijn verhalen op uh, love2party.nl. En dan mm -hmm. krijg je die van Ronald erbij. Mm -hmm. Harry, dankjewel, tot de volgende keer. <laughs> dankjewel. Bye-bye. Maybe a friend of mine, but her values are worth to say. I'll try my point of view, all of her friends have tried it too, so church lady, sing. to so church late Om, uh, om harry gewoon even even weer te horen je yeah, lang niet gehoord zeg uh, we hebben zouden nog even terugkomen op waar hemelvaartdag ook weer voor staat en uh, we zijn eruit het is een dag om om te dansen s'avonds in, in in de kerk maar die zijn dicht dus gaan we naar de clubs want daar zijn alle feestjes en dan hoor je dadelijk uh, alles over waar je dat moet doen en ik draai nu dennis ferrer omdat die dennis ferrer, omdat die op 26 mei in de komt kon draaien Brokje serieuze informatie in de toestand in de dans. Mailen dans@raimond.nl en dan schrijf je D A N S, want we komen uit Rotterdam. weer de laatste twintig minuten in van deze allerlaatste show. In het oude gebouw van Radio Rijnmond. Volgende week zijn we er niet, want dan is er voetballen. Voor wie het nog volgt eigenlijk, überhaupt. Ik weet, wat, is, wat is er eigenlijk voor voetballen? Voetbal is toch lang afgelopen? Playoffs. Playoffs, hoorde ik in de verte iemand roepen. Uh, totaal niet interessant, maar het betekent wel dat wij er niet zijn. En daarna gaan we naar het nieuwe pand van Radio Rijnmond. En het schijnt dat daar de alle grootste kamer hebben met hele grote geluidsinstallatie erin. En dan gaan we feestjes geven. Dat wat we gaan doen. Dit is een nieuw album van Joris Voorn. Mooie plaat. Seconde, seconden, vijf, drie, één, kwart voor, Ted Langebach in de uitzending. Hallo? Hallo? Ja, daar is die dan. Dat moet daar moet die. Ik heb hier een hele mooie uh, Iraanse prinses naast me. <laughs> Hallo. Hallo. Zo, die is mooi. Ga zo even zo. <laughs> <laughs> Ga zo. En ik sta bij een opening bij een rood kapje, dat is van gehoord? Ja, ja, le leuk. En ik heb een boze wolf meegenomen, dat is die ja, Akita van mij. Nou, die wordt er helemaal gekrukeld en ik zie helemaal geen onschuldige roodkapjes. Ik zie alleen maar Japanse mooie meisjes, van die Lolita meisjes. En ik zie wat... Uh... Ja, wat, uh, wat kunst aan de wand hangen, een beetje wat wij vroeger deden, 70 jaar Ronald, 80 jaar, sorry, ik ben al iets, iets ouder dan jij natuurlijk. Maakt niet, uit, maar niet Met, uh, Beetje naïef allemaal, we gaan een beetje de, de, de tijd uh, uitval van naïviteit weer, mensen worden wat naïver Ja, Ik word een sorry. En waar, waar is Roodkapje? rood de babylood, jou bekend? Ja, ja, maar waar, waar is Roodkapje? rood Kapje? En de mensen staan hier aan te dansen. Waar is Roodkapje? Uh, op de Witte Witstraat. Ja, daar gebeurt het toch wel s'avonds hier een beetje. Want ik loop nu yes. een beetje eenzaam met mijn honden door de stad. En dan kom ik wel weer bij de Witte Witstraat terecht. En het bevalt. Ja, maar ik zie hier toch wel weer de premature spinsels en oprichtingen van een soort nieuwe naïviteit. En je <laughs> Ja, die gaat gepaard met, met wat, wat kleur. Maar die kleur is nog een beetje. Weet je, dat lijkt een beetje op uh, meisjes onder goed wat drie keer door de wasmachine is gedaan. Begrijp je wel, ik bedoel? Ja, nee natuurlijk. Iedereen knikt hier volmondig, ja? Ja, ja, ja. ja. Hey, en hoe het? ben jullie daar bij Raymond? Zijn jullie al verhuisd? Nee, nog twee weken en dan gaan we het nieuwe pand inwijden. En dan heb ik ook nieuws voor je, want dan kom jij ook gewoon iedere week langs in plaats van dat je belt. Hoeveel ja, dat, dat? Ik zou wel uh, zo graag willen bij jou hoor, want dan uh, vertel ik me niet zo in die stad. En dan ga ik weer naar die muulapier komen. Dat is weer net zoals met de oude Nouwa natuurlijk, hè? Ja, klopt. Dat het weer bijna bij het jobschijn zit. Ja, dan zit je wel bij het instituut bij Ronald straks. Nou, ik zeg, Ted, we zien je over twee weken in de uitzending en we komen zo allemaal naar rood kapje. Ja, ik ga achter de Japanse meisjes. Oké, okay, houd er een leuk. paar vast voor ons. Leon, kijk okay. op kleine meisjes. Tot zo! Hoi! hoi. hoi. even stil te vallen um, voor de luisteraars dit moest ik dus van Masso Wijnstekens draaien ik, uh, volgende week zijn we er niet maar dan uh, je draait hier een bandje en dan hoor je heel de tijd het 06 nummer van Masso, dat van zijn vriendin van zijn ouders, van zijn schoonouders uh, de hele familie en uh, ik ga je ook vertellen waar hij woont dus poes poes poes was in opdracht van Masso Wijnstekens maar dat moet allemaal kunnen deze show I'm <laughs> The party's over. is over. Ja, nou dat klopt ook wel. Nog uh, acht minuten en dan zijn we ook echt over. En dan gaan we hier ook nooit meer terugkomen. Want dan gaan we naar het nieuwe pand en dan wordt alles heel goed. En dan gaat de show ook heel goed klinken natuurlijk en doen wij alles goed. Tegenover mij twee mensen die erg in de war zijn. Uh, Leon Brouwer en Ron Struts. Waarom zijn ze in de war? Want ze gaan de party agenda doen. Maar Leon heeft een, uh, nog een boodschap over deze plaat. Want dit is de ideale plaat om. Naar je ex te sturen. En dan ook een aantal remixversies. Dat is gewoon, ja, super superplaat. Je Om het even gemeen, duidelijk te maken. Je bent een gemeen mens, weet je Terwijl dat? Wat een stukje van Slam, Get Out of My House. Ja, ik, ik had vroeger altijd <laughs> een plaatje te draaien van... Is dat over between you and me, maar... <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik maak, ik maak de andere agenda, dingen mee. Ja, de agenda, de agenda. De agenda. De agenda. Um, vanavond uh, in de catwalk. Uh, Kattig het feestje. Uh, je kan ook naar de Club 4 gaan. Franchise. Of ik hoorde net naar uh, Roodkapje in uh, De Witte, De Wit. En Ron doet uh, vrijdag. Ja, en, uh, vrijdag kan je van alles doen. Je kan uh, onder andere of naar de Off Corso toe. Daar is een uh, feestje van uh, Rush met uh, Joe, Daniel, Leedwijk luke en Sidney Samson. En Flexican. En wat ook heel erg uh, leuk uh, kan zijn is uh, Club V met haute uh, Couture. En uh, we vergeten volgens mij ook nog even uh, te melden dat uh, de Baia Beach Club kunnen we ook heen uh, natuurlijk. Het uh, 12,5-jarige Want Daar hebben we de, de, de song is deze week. En we geven zo ook nog wat kaarten weg voor het uh, jazzfestival in Den Haag. Um, oh, ja. Wat moeten mensen doen dan? Een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl... met als onderwerp ik wil kaarten winnen en okay. een favoriete jazzpad. Ja. Of je favoriete jazzpad. Kiezen wij, uh, maken wij de keuze. Wat gemompel op tussendoor, dat was zo wijnstekens. Maar goed, voor even voor de duidelijkheid. Um, zaterdag uh, Candy in Club V... of uh, Exit met Electric, Electric Circus... Francisco Pico, Dielectric, Taras en Robbie Pardoel draaien daar. Of Absolute Stereo in Of Corso, Miss Monica... Uh, samen met Erik I, Vic en Miss, Miss Buntie uh, op de vocals. Ook daar uh, geven we kaarten voor weg. Dus stuur een mailtje naar dans.rijmond.nl En um, ja, wat gaan we daarvan vragen? Miss Monika. <lacht> Uh, nee, we gaan verder met zondag. Nee. Ja. Zondag, ook in de Of Corso. Smile met Buggy Begovic, Erik I, Jip de Lux, Tunde en Didi King en weer Miss Buntie op de vocals. Of Club Vies met uh, Vibration en daar draait Lucien Voort. In de vibes? Ja. De muziek stopt er gewoon van. Hoor je dat? Ik, uh, de, Lucien Voort draait in de een vibes. Op zondag ook, ja. Dat is dan de enige keer dat ik ook naar Club Hel ga. Dat, dat, is dat is mijn wel... mijn naam voor vibes. Club Hel. Echt waar? ja uh, Ligt toe. Waarom? Nou, een laag plafond, geen airco, maar wel een superleuke omgeving om te zijn. Maar, maar het is het altijd club... leuk. Altijd leuk. Altijd vol, altijd leuk. Ik vind het knappen. Hoe lang, meisjes. Bestaat, het? Hoe lang ja. bestaat het al? Laten we de eigenaar van Club 5 over twee we weken bellen. uitzendingen. Ja. Dat is niet dik, maar dat maakt niet uit. En eh, laten we ook even... En... Hè? en? En laten we ook Miss Monika eens een keer in de uitzending halen. Die hebben we ook heel lang niet gehoord. Ja, die gaan we bellen. Ja? Goed. Volgende plaat, als je aan het solliciteren bent. Pleasure me. Nou, nou, weet ik niet of dat... Uh, is is tien uitzendingen ook een, een, een lustrum? Ja, toch? Yep. Ja. Ja. Nou, we hebben er tien gehaald. Moet niet gekker worden. <off> <tie> <tie> onze fans, onze fans. Ja, nee. T -t -t tien uitzendingen... Ja nou tien uitzending en wat gebeurt er dan dan slopen ze in het pand schijnbaar of is het, het pand is de huur zag ik roze ja nou heb ik me van de week af heeft dat iets met ons te maken eigenlijk überhaupt want ik het, het, het dat het zo samenvalt is toch wel heel toevallig maar het valt me op dat overal waar jij komt marcel daar wordt gesloopt ja ja dat dan is niet... waar ja het is Kijk naar de CP staat. Er staat een heel mooi pond. Maar dat wordt heel vernuftig verbouwd. Hè? Ah, de laatste minuut gaat nu in van, van onze show in, in het oude pand van Rijmond, Wat voorheen trouwens een typiste opleidingscentrum was. Hey. Zouden we geen club van moeten maken hier? Nee jongens, ik denk zo ene mens zou. Je hebt net ook bekend trouwens dat je al de ruzie met je vriendinnen hebt. Hoe zit dat? Even in de uitzending. Kom, dat moet kunnen. Dat heeft met de muziek te maken. Net ik heb, ik, ik heb wel eens ruzie met Dat verbaast me dan ook weer niet. Ik heb wel eens ruzie met jullie. En dat gaat gewoon, ja, je, weet je... De let, de op. Die komt, let op, even van de luisteren. Hier komt een, een, een wijsheid van Marcel Wijnstekers. Weet je? Jullie claimen de, de muzikale wijsheid in pacht te hebben, om het zo mooi te zeggen. Maar de, een hit kan geen bestaansrecht hebben zonder de underground. En daar ben ik voor. Snap je het nog? Ja, nee, we waren allemaal even... De, als mensen met hun <laughs> hoofd voorover tegen de microfoon vallen... dan is het niet dat het heel erg spannend is geweest. Maar, maar nogmaals, ik zou er een club van maken, dit gebouw. Jij zou er een club van maken... Nou, ik zeg uh, tot over twee weken. Dan zijn we terug. Dag!